Het ritme van ZFM op tv, TV. radio en internet. ZFM. Met nu Goedemorgen Zandvoort. Dit is Goedemorgen Zandvoort op ZFM. Goedemorgen luisteraars, welkom in Hotel Hoogland. Ik zit hier samen met Don de Gebber. Ja, goedemorgen, goedemorgen Richard goedemorgen. Buitenhek. Voor de tweede keer. Voor de tweede keer. Ja, de vorige keer beviel me uitstekend, Dus ja. we gaan er weer een ja, feestje. We, van we gaan weer een feestje en we hebben geweldige gasten ja. vandaag. Maar eventjes eerst zeggen wie, wie hier nu uitgebreid koffie aan het schenken is. Ja, Yvonne Roosendaal. Die is uh, voor een hele grote club. Ik denk wel. Twintig man hebben we inmiddels uh, binnen. Dat is een uh, unicum. En uh, Yvonne heeft ook de, de redactie gedaan. En ze heeft een uh, super programma. Neergezet. Ja, er staat een, uh, geweld, daar gaan we straks nog even over praten het programma. Uh, hier in Hoogland hebben we ook een technicus en regisseur. Dat uh, is Roy Haldeman. Deze keer een oude bekende van het programma. En ik wil uh, Betty van Voorst nog even noemen. Die gaat uh, bij ons uh, standaard ook presenteren bij Goedemorgen Zandvoort. En dat is de eerste vrouw. Dus uh, we zijn er heel erg uh, blij ja. met. En uh, ja. u gaat er nog wel horen in deze uitzending. Ja, later schuift hij even aan om... Ja. Een stuk uh, gastpresentatie te doen. Zullen we eens kijken wat we gaan doen, uh, Ja? Uh. Ja, we gaan eens even kijken. Uh, Zometeen, uh, zo rond de klok van. Uh, nou, zeg uh, 8 over 10. Uh, gaan we praten met uh, Ja Bond. Op dit moment gedeputeerde voor het CDA in de Provinciale Staten. Uh, we gaan hem vragen wat hij. Uh, Gaat doen straks in zijn verkiezingscampagne. En dan natuurlijk met een knipoogje naar Zandvoort toe. En daar zit de Gijs, de Rode fractie, voorzitter van het CDA Zandvoort. En gij zal hele specifieke vragen over zandvoort gaan stellen. Maar dat later. En dan gaan we naar een discussie tussen Harry Hobo, die is voorzitter Stichting Natuurbelang Amsterdamse Waterleinduinen, en Bram van Dieren. En zij gaan het uiteraard hebben over. Dan, wat ja, denk je? Ik heb zo de, genoeg van die het stukjes eigenlijk zo <laughs> langzaam <aan> de hand. <laughs> Voor mij hoeft het niet meer. Maar oké, okay, ja, we gaan nog hopelijk nou zo'n beetje de laatste discussie een keer daarover voeren. Want uh, het is wel duidelijk waar de partijen staan. En, uh... Maar goed, uh, overigens Bram van Lieren is uh, van de dierenpartijen, ja. ook provinciaal. Ja. Ja. Want hij komt. Uh... Hij komt daarna nog een keer terug om uh, tien over half elf. En uh, dan uh, komt hij samen met Bruno Bouwberg-Wielsen. En hij is van de oudere partij. En uh, nou, we gaan een beetje kijken van wat zijn hun programma? Ja, ja en dan, dan hebben professie. we wat speerpunten zoals toerisme, bereikbaarheid, economie enzovoort. En uh, we gaan ze laten vertellen wat zij daarvan uh, in hun programma hebben. En wat denk je na de pauze? Hebben we een, naast uh, Jaap en anderen nog een heel bijzonder iemand? Ja, ja, ja. Het stikt hier van uh, ja. de hoogwaardigheidsbekleding. Het is we gaan namelijk naar de burgemeester luisteren. En ja. Die heeft een aantal mededelingen en ik heb geen idee welke dat zijn. Nou, in de eerste plaats, ja, er speelt natuurlijk wat over veiligheid in Zandvoort. Hè. Daar gaat hij over vertellen. En uh, nou ja, dan nieuws van de burgemeester, hè. zo wat, uh, wat hij belangrijk vindt Zal we om. Zal over de, de haltestraat gaan, hè? En de, ja, ja, ja. En de samenwerkende ja, ja. politie. Ja. Ja. ja, Nou en dan uh, nog uh, een genootschapavond met Leendert de Jong. En het gaat over van arm vissersdorp tot de rijke padplaats. Ja, en uh, dan, uh, dan besluiten we met uh, een, uh, een kleine vooruitblik op het concert morgen in, uh, in de kerk, uh, in de protestantse kerk. Uh, classic concert en daarvoor komt uh, Toos Berg ons uh, het een en ander vertellen. En dan hebben we de ochtend alweer gehad, zo'n beetje. Een vol programma? Vol programma, daarom gaan we nu uh, vast de met de muziekje en ja. uh, daarna gaan we met Jaap Bond praten. Uh, we hebben een muziekje voor hem uitgekozen, om uh, te kijken wat zijn functiebeschrijving is. Ja, jij wilde echt een mooie CDA liedje hebben. Uh, ja, ja nee, nee, ik vind dat het ook een functiebeschrijving voor gedeputeerd is. Ja. Zing, vecht, huil, bid, lach en bewonder. Ramses Voor degene met een dichtgeslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet hij weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet u weten, we zijn allemaal samen.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 op zijn risico roze, hoge rots, moet u weten, zo zijn wij niet geboren. We zijn ver. Ja, Sing, Vecht, Huil, Bit, Lach en Bewonder. En dat bit ging natuurlijk op Jaabond, die hier uh, aan de microfoon zit. De fractievoorzitter, fractieleider van het CDA, de provincie. En Jaabond is uh, in heel Zandvoort wereldberoemd. Omdat hij uh, een knoop heeft doorgehakt bij de provincie, eigenlijk Noord- en Zuid-Holland. Om uh, eens te gaan zeggen van nou, we gaan nou eens wat doen met de Damherten. En Jaap, kun je daar nog iets over zeggen? Misschien de laatste stand van zaken, want daarna laten we het los en dan gaan we even naar het CDA-programma. Nou ja, dat, dat het nu bij de gemeente Amsterdam ligt. De raad moet daar iets van vinden. En ja, als die een beslissing nemen om te gaan beheren, nou, dan, dan, dan zijn wij klaar als provincie. Dan geven we de vergunning of ontheffing af als die aangevraagd wordt. En als ze negatief beslissen, dan komt het weer terug. Ik heb gisteren een bericht in de krant gelezen, Jaap, dat, ja, dat de gemeente Amsterdam toch erg voor het niet afschieten is. Uh, dat is inderdaad alleen van een uh, soort van uh, bijeenkomst waar ze allerlei gegevens met elkaar hebben uitgewisseld. Uh, het moet nog in de raad. Dus okay. ik, uh, ik heb er nog steeds goede hoop op dat Amsterdam uh, wel zijn verantwoordelijkheid neemt. Hoe groot acht je de kans? Of wil je daar geen uitspraak over? Nee, dit, dat, is aan, dat is aan de raad. Nee, oké. Okay. Ja. Nou, we wachten het af. Ja. En, uh, wie weet, uh, misschien leuk om nog een keer uh, terug te komen. Don? Uh, ja, uh, uh, ja, want we gaan praten over andere dingen die hier voor zand wordt uh, ...eigenlijk toch wel wat belangrijker zijn. Een van de dingen is, in Noord-Holland... Heeft een, ...heeft een aantal economische motoren. Nou ja, Schiphol is natuurlijk een, een hele duidelijke... ...maar ook uh, toerisme. Ja. Niet alleen Zandvoort, er zijn meerdere kustplaatsen... ...alhoewel Zandvoort de mooiste is natuurlijk. Maar uh, we hebben Gijs... Gijs de Rode, ook aangeschoven. Welkom Gijs. Goedemorgen. Uh, Gijs als fractievoorzitter heeft daar wel aan Jaap een, een aantal vragen over hoe de provincie ons daar kan helpen. Gijs, ja, hè? ja, in het uh, teken van het uh, toeristische beleid in Zandwoord is het natuurlijk van belang dat we ook gesteund worden door de provincie. Nou, dat, uh, ik denk dat dat de afgelopen jaren goed gebeurd is. Maar natuurlijk de contacten met de provincie te behouden en zorgen dat ook het toeristisch Zandwoord goed gestimuleerd wordt... Ja, is onze vraag, wat kunnen uh, de provincie, wat kan in specifiek het CDA Noord-Holland bijdragen aan een uh, ja, goed draaiend zandvoort? Ja, nou ja, de rol, uh, als, ik, als ik echt kijk naar het CDA, dan zijn wij uh, al een hele tijd bezig om de relatie te leggen tussen de kustveiligheid en recreatie en toerisme. Uh, we weten dat uh, de Noord-Hollandse kust aangepakt moet worden. Daar hebben we nu uh, van het Rijk uh, 250 miljoen euro voor gehad, uh, voor de zwakke schakels. En wij hebben altijd gepleit uh, om de combinatie te maken dat als je dan toch de zeewaartse, zandwaartse uh, kustverdediging gaat, beter gaat beveiligen en de dijken gaat verhogen. Laat dan die zandzuigers even wat langer liggen en zorgt ook dat de stranden breder worden. Dus de combinatie van kustveiligheid en economie, daar maken wij ons al uh, heel wat jaren sterk voor. En ook nu weer uh, hebben we dat gedaan in de richting van uh, de nieuwe ministers die daarover gaan. Om dat onder de aandacht uh, te brengen, zowel persoonlijk als uh, schriftelijk. Nou, iets anders wat we natuurlijk doen, uh, dat watersportcentrum wat hier uh, komt, dat komt er toch uh, met heel wat steun uh, van provinciaal geld. Uit uh, het project waar ik uh, trekker van mocht zijn, uh, water als economische drager, waarin we toch uh, in Noord-Holland uh, zo'n uh, 16 miljoen hebben geïnvesteerd provinciaal geld. En dat is een multiplier geworden van uh, 52 miljoen. Er is dus 52 miljoen euro in de watersport uh, ...geïnvesteerd door, die, door dat geld van de provincie met een soort van vliegwielfunctie. Uh, dus dat, dat, hebben we, dat zijn dingen die we gewoon echt in gang hebben gezet. Ik vind dat we daarmee door moeten gaan. Want u zegt het, uh, toerisme is de derde economische pijler van Noord-Holland. Uh, en de kust uh, levert jaarlijks honderden miljoenen op aan uh, euro's. Uh, en dus ook aan arbeids, uh, arbeidsmarkt en, uh, en werkgelegenheid. Ja, want als we kijken bijvoorbeeld naar de Jaarond-paviljoens, waar we in Zandvoort ja, er, uh, hopelijk aan het eind van de, dit jaar vijf van mogen hebben staan, ja. uh, is dat natuurlijk ook van belang dat dat gesteund wordt door de provincie en die daar ook een impuls aan geeft, in het kader ook van onze nieuwe structuurvisie die vorig jaar is aangenomen, ja. waarin we duidelijk de toeristische, uh, ja, een soort sportpool willen creëren, waarbij geïnvesteerd wordt door ook investeerders, maar ook de medewerking van de overheden en, nou ja, in ieder geval ook de provinciale overheid, om ervoor te zorgen ...zorgen dat uh, Zandvoort op de kaart blijft. Nou, ik, ik vind dit trouwens ook een heel mooi voorbeeld uh, van inderdaad hoe je samenwerkt als provincie met gemeente. Want de jaarrond paviljoens, uh, nou, daar, daar hebben we uh, ons heel erg sterk voor ingezet, jarenlang. Uh, en uiteindelijk uh, liep je elke keer vast op vergunning en ontheffingen. Nou, wat hebben we toen gedaan? Samen met de gemeente Zandvoort en de provincie een pilot gestart. Dat wil zeggen een proefproject. Dat hebben we met elkaar geëvalueerd. En uit dat project is een blauwdruk gekomen waar alle gemeenten langs de noord kust gebruik van kunnen maken als ze een jaar rond paviljoen willen. En wat zie je nu? Langs de hele noord kust verschijnen ook inderdaad die jaar rond paviljoens. En de pilot die hier in Zandvoort gedraaid heeft, samen met de provincie, ja, die heeft daartoe geleid. Dus dan, ja, dan krijg je toch weer een, uh, uh, je je seizoen. En het is voor mensen ook gewoon interessant om naar de strand te gaan... Als niet de zon schijnt, want ze kunnen daar lekker een kopje koffie drinken... en een uitsmijtertje eten en uh, s'avonds een dinertje. Dus het werkt. Ja. ja, dat is voor de toeristen, maar ze moeten hier ook nog een keer kunnen komen. Ja. En de bereikbaarheid. Uh, Gijs, uh, jij bent daar uh, wat niet ja. meer in thuis ja. dan ik. Ja. ja, als we gaan kijken naar de bereikbaarheid... Is het in het regionaal uh, CDA hebben we eigenlijk de verkeerswethouders... Uh, vaak overleg binnen het uh, Zuid-Kennemerland... Maar ik denk ook dat de provincie daarin een belangrijke rol, ook voor Zand, voor de toegangswegen, de overlegstructuur een bijdrage aan zou kunnen leveren. Hoe kijkt het CDA Noord-Holland daar tegen? Nou, ik, ik weet dat we hier een pilot hebben gedraaid met een strandbus. Want we moeten ook wel ons gezond boerenverstand gebruiken. En je moet ook, vind ik eerlijk, zijn. Wij hebben in Noord-Holland natuurlijk heel veel problemen op het gebied van infrastructuur. En als je praat over het aantal dagen dat hier echt daadwerkelijk file staat... Uh, ja, ...dan kun je dat ook met openbaar vervoerprojecten, zoals een strandbus, oplossen. Uh, en uh, ja, de verbinding met, tussen Zandvoort uh, die staat niet echt uh, heel erg hoog op de prioriteitenlijst... ...als het gaat om uh, de provinciale wegen. Als u weet dat wij natuurlijk in en rond de Randstad een aantal wegen aanleggen... ...die echt uh, van een veel grotere belang zijn als het gaat om bereikbaarheid. Dus wat dat betreft uh, ben ik heel erg voor dat soort projecten op het gebied van OV. Uh, en moet je je ook realiseren dat het gebied natuurlijk ook zo aantrekkelijk is voor toeristen omdat je er ook geen dubbelbaas snelweg hebt aangelegd. Ik bedoel, dat heeft ook zijn charme. Ja, dat, uh, dat klopt. Maar we hebben nog andere infrastructuren: hè? En, uh, fietspaden. Uh, veel mensen uit Haarlem, Gijs, denk ik. Ik weet niet of dat ooit onderzocht is. Dus komen op de fiets ja, naar Zandvoort. Veel uh, gaan er naar, naar Zandvoort toe. Ja. En het, het is natuurlijk niet alleen... Want de bottleneck zit niet alleen rondom Zandvoort. Maar uh, ja, daarbuiten. Ja. Ja. Hoe ga je uh, ja, slim om? Je gebruikt ja. je boerenverstand, zegt u net. Uh, dat is heel belangrijk natuurlijk. Ook als je bijvoorbeeld de stimulering van de trein... Of de, de, de waardepolder waar men zou kunnen parkeren. Als we daar creatief mee omgaan. Als de provincie daar ook een bijdrage aan zou kunnen geven. Ja. Zodat we dat uh, kunnen realiseren. Ja, ja. Dat, dat, dat vind ik ook heel goed dat u dat zegt... want uh, de fietspaden laten we die niet vergeten. Uh, noord holland was de eerste provincie in Nederland... met een dekkend zogenaamd fietsknooppunten-netwerk. Schrijft u maar op voor... <laughs> scrabble, scrabble. Ja. Drie keer woordwaarde, dan heb je echt gewonnen. Uh, maar dat hebben we wel voor elkaar gekregen. Dus die recreatieve verbindingen... Uh, daar doen we het als Noord-Rolland uh, echt heel goed. Uh, en dat is denk ik ook heel kansrijk voor dit gebied. Uh, als je praat over hoe, uh, hoe leg ik uh, de verbinding... Via fietspaden, niet alleen recreatief, maar soms ook voor, misschien voor woon-werkverkeer. Daar kijken we trouwens ook altijd heel kritisch naar, om die combi te kunnen maken. En uh, ja, fietspaden, dat, daar, daar investeren we als provincie ook best in. En als je daar met een gemeente een goed plan voor hebt. en er speelt nu een plan, uh, rond een equaduct kan ik me zo herinneren dan ja. zie je dat het soms ook niet altijd makkelijk is. Want dan denk je, nou, een fietspad, wie is daar nu tegen? Nou, dan blijkt dat dus in de praktijk... dat je, dat je daar soms met die omgeving nog echt heel goed over moet uh, discussiëren... van waar je het legt en hoe je het legt. Ik heb dat uh, zelf op een uh, informatieavond mee mogen maken. Nou, we moeten daar nog wel wat doen als provincie aan de communicatie, uh, moet ik eerlijk zeggen. Nog even een korte opmerking. Gijs, heb jij dat bericht ook gelezen dat uh, de gemeenteraad van Bloemendaal... nu heel serieus aan het denken is aan een verbindingsweg, een tracé... Van de randweg om Haarlem naar de zeeweg toe? Ja, ik weet dat uh, onze wethouder Andor, uh, Andor Sandbergen ook uh, daar uh, druk in uh, overleg over is met de regio, wethouders. En daar zit ook de, het verkeer waar dat soort dingen besproken worden en daar ook in uh, terugkomen. Oké, okay, maar daar, daar zit beweging ja. in dus. En dat was tot voor tot, kort niet nee, zo, hè? Want wij zijn afhankelijk van andere gemeenten ook. Ja, en dan kan de provincie natuurlijk weer een ja, rol spelen. Ja, ik, maar ik, ik vind dat op zich uh, iets wat u noemt, wat heel veel mensen niet weten. Maar ik denk dat het, het grootste deel van de, de tijd uh, in, de, in het werk wat de provincie doet... dat zit in het bij elkaar brengen van partijen. Ja. Uh, wij zijn vaak toch wel uh, het smeermiddel. Uh, we zijn uh, vaak uh, inderdaad degene die de regie moet pakken. En inderdaad bepaalde gemeenten, maar ook vaak instanties bij elkaar uh, uh, moet brengen. Ik denk dat dat voor een groot deel uh, ons werk is ja. en onze taak. Goed... Uh... Maak wij even een stapje naar een ander onderwerp toe. Dit is wel duidelijk. Ja. Uh, ontwikkeling van bedrijventerrein, oftewel andere economie dan de toeristische in ja, Zandvoort. Natuurlijk onze eigen ondernemers waar het CDA ook mee adverteert dat we de economie op een innovatieve manier moeten steunen. Hebben wij hier in Zandvoort een bedrijventerrein in Noord. Wat nou al een geruime tijd eigenlijk voor nieuwe ontwikkelingen, dat er nieuwe ontwikkelingen moeten komen. Hoe kan de provincie daaraan bijdragen om ervoor te, te zorgen dat daar nieuwe ontwikkelingen komen? Ja, nou, ik, ik werd gisteren ook uh, geïnterviewd. En toen vroegen ze aan me van, waar ben je nu trots op uh, vanuit je werk als bestuurder? En toen was mijn antwoord uh, wat we hebben gedaan uh, aan de herstructurering van bedrijventerreinen in Noord-Holland. Wij worden daar genoemd als, uh, als voorbeeldprovincie. We hebben 1776 hectare bestaand bedrijventerrein in Noord-Holland opgeknapt, geherstructureerd. Daar hebben we ruimtewinst geboekt, daar hebben we duurzaamheidswinst geboekt... Uh, en daar hebben we dus 227 hectare nieuw uitgegeven te bedrijventerrein op spaard. Dus u moet zich voorstellen, als we dat niet gedaan hadden, dan was er dus 227 hectare bijgekomen ten koste van landbouwgrond, groen, nou bedenk het maar. Uh, dus daar zijn we heel trots op. Dat programma, daar moeten we, dat heet, dat heet HIRP, Herstructurering Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen, daar moeten we absoluut mee doorgaan in de volgende collegeperiode. Want we zien namelijk dat de gemeente, uh, het werkt bij gemeenten, maar ook bij ondernemers. Het heeft hetzelfde effect als wat ik net noemde met water als economische drager. Je houdt de worst voor en op het moment dat ze die worst pakken, dan ga je samen dus dat geld verdrieven, verdrieven vier dubbelen. En dan kun je bestaande bedrijventreinen op een prachtige manier opknappen. En uh, ja, ik ben natuurlijk al heel vaak op werkbezoeken geweest. En wat zie je dan? De leegstand loopt terug, de waarde van de bedrijven die stijgt. Parkmanagement ontstaat, waardoor ze op een veel betere en efficiëntere manier met elkaar inkopen. Wat voor management? Parkmanagement Park heet dat. Ja, het is een, dat is een samenwerking waarin ze samen kunnen beveiligen. Afvalverwijdering, uh, energieinkoop. Uh, en dat werkt dus als een speer. En er zijn voorbeelden bij uh, van een bedrijventerrein in Zaanstad. Dat ging van een leegstand van 30% terug naar nu 2%. Ciao. Dus het is gewoon een heel succesvol project. En ik vind dat we daar, het CDA vindt dat we daar absoluut mee door moeten gaan. Ja, en hier in Zandwoord speelt nog het probleem dat we zitten met de waterzuiveringsinstallatie. Dat dat nog... Uh ...omgeruild ge, om moet worden. En ik denk dat daar de provincie ook een rol kan spelen... Ja. ...om ervoor te zorgen dat, wat, je, wat u net ook zei... ...dat de partijen met elkaar om de tafel ja. kunnen komen. En ik denk dat dat een rol echt is weggelegd... ...voor de provincie Noord-Holland. Ja, en die, die rol pakken we ook graag... ...zoals, zoals ik u net laat horen. Echt, ja. dat, dat is gewoon een, echt een, een heel succesvol programma... ...en ja, daar moeten we echt absoluut mee doorgaan. Goed, we naderen het einde van dit interview... ...want uh, meneer Bond moet ook nog wat andere dingen doen straks. Uh, maar ik wil toch nog even... En dat is misschien wat specifiek Zandvoort. Uh, Zandvoort vergrijst. Wat sneller dan gemiddeld in Nederland. En uh, dat betekent, betekent dat zorg in Zandvoort heel erg belangrijk gaat worden. Ja. Gijs, heb jij daar... Ja, um, als, als je kijkt naar de zorg in de Zandvoort. En uh, het algemeen in Nederland. Wat, wat uh, Don ook aangaf. Is daar een vergrijzing vindt er plaats. Dat heeft kosten voor voorzieningen. Dat, dat ja. zorgt wat kan. CDA Noord-Holland betekenen op het gebied van ouderenbeleid hier in Nederland. Omgeving. Nou ja, kijk, het is geen uh, kerntaak van de provincie. Uh, en, en zeker niet naar de discussie die we vorig jaar hebben gehad met de staten. Daar hebben de staten ook gezegd van, uh, ja, we vinden dit ook geen taak van de provincie. Vanuit het Rijk wordt nu gezegd, er gaan maar twee uh, overheidslagen over een bepaald onderwerp. En in dit geval is dat natuurlijk altijd de gemeente en het Rijk. Uh, dus laat ik daar ook maar gewoon eerlijk en duidelijk in zijn. Wat we wel doen, uh, dat is op dit moment een project in Gooi en Vegstreek... Want dat is de regio van Nederland uh, waar de vergrijzing het eerst en het hardst toeslaat. Dus die regio is niet zomaar gekozen. En daar draaien we nu een project dat heet ISOVETER, Innovatieve Zorg. En daar proberen we met uh, de combinatie met ICT en gaming, proberen we daar de mensen veel meer... Uh, en langer op zichzelf te laten wonen. Maar ook veel en, meer... Hebben dat dan over dat apparaat wie? Met, uh, bedoel je dat? Uh, uh, nou, dat is een voorbeeld. Uh, maar uh, als het gaat om de beveiliging in en rond je huis. Uh, maar ook als het gaat om inderdaad lichaamsbeweging en in direct contact met de visio. Zonder dat hij naar jou toe hoeft te komen. Allemaal via ICT in een hele leuke combinatie met gaming. Dan zeg ik, nou als dat project afgelopen is, dan denk ik dat we een blauwdruk hebben. In ieder geval voor Noord-Holland. Waarin we kunnen zeggen naar de gemeente toe, jongens, hier is het pakketje. Doe dat. Dat gaat jullie heel veel geld schelen. Het zorgt voor een zorg die op niveau blijft. En voor mensen is het zeer stimulerend en motiverend. Want ze kunnen langer in hun eigen huis blijven leven, in hun eigen buurt. Dus dat kent heel veel voordelen. Dus we kennen het probleem. En op, dit soort, op deze wijze kan een provincie wel degelijk een rol spelen om gemeentes daarin te helpen. Ja. Ja. Goed, als afsluiting. Zou u de antwoord in een korte opmerking willen zeggen waarom ze op 2 maart moeten gaan stemmen? Nou, ze moeten sowieso gaan stemmen, uh, ja. uh, want, want daar kan ik heel duidelijk in zijn. We, hebben, we zien wat er nu speelt in het ja. Midden-Oosten, wat er in Egypte is, is aan de hand is. Dat, dat stemrecht, dat hebben wij. Ja. Het is het grootste recht uh, wat je hebt. Je kunt als burger echt zelf meebeslissen wat er gebeurt, in dit geval in je provincie. Want uh, let wel, uh, het lijkt landelijke verkiezingen, maar u kiest wel de statenleden ja. die de komende vier jaar uh, over, erover gaan. Uh, waar, hoe het ja. gaat met wonen, werken, recreëren uh, en dat soort zaken. Hele belangrijke zaken in je eigen provincie. Dus ga in ieder geval stemmen op uh, 2 ja. maart. En natuurlijk het allerliefste uh, op het CDA Noor-Rolland. Nee, ja, ho, hoe groter het CDA Noor-Rolland, de des te beter het ook is voor noor holland Prima, goed. Nou, ik zou zeggen, bedankt voor uw komst. Graag een, een hele succesvolle campagne toegewenst. Dank u wel. Uh, en sterkt ook, want het zal best vermoeiend uh, worden. Nou, het is, ook, het is ook heel erg, uh, je krijgt er ook energie voor terug. Oh, okay. het, is, het is ook heel leuk om te doen. En misschien even leuk om te vermelden dat, uh, dat u hier echt uh, de aftrap doet van uw campagne. Ja. Die uh, even snel, ne negen dagen duurt. Nou, tot en met, uh, tot en met uh, dinsdag. Dus ja. de dag ja. voor de verkiezingen. Zo. We gaan uh, de hele provincie in. We uh, zijn zeer vereerd. Ja. Dan, en we hebben nou, een ik... nieuwe presentator. Ja. Ja. erbij. Nou, <laughs> we hebben nog een plekje. <laughs> dat was eenmaal. Oké, heel bedankt voor Ik de moet de ook kop. zeggen, het was ook heel leuk om zo te beginnen. Lekker relaxed aan een kopje koffie. En bedankt voor de uitnodiging en succes met jullie programma. Hartelijk bedankt, succes. Oké. Goed, stukje muziek en uh, wij hebben daarvoor gekozen en The Old Fashioned Way <laughs> van Charles Navour. Dance in the old fashioned way won't you stay in my arms? Just melt against my skin and let me feel your heart. Don't let the music win by dancing far apart. Come close, where you belong. Let's hear our secret song. old-fashioned way won't you stay in my arms and we'll discover highs we never knew before if we just close our eyes and dance around the floor that came Way that makes me love you more. Come closer, forget all the others. It's nice to be like this, cheek to cheek, in the old-fashioned way. <laughs> It's funny, but I have the feeling that we're dancing as our parents used to do. Well... Maybe they weren't wrong, the world changes, love stays, dance in the old fashioned way, won't you stay in my arms, and we'll discover how. Close our eyes and dance around the floor. That gay old fashioned way that makes me. Love. Charles Asnavoer met The Old Fashioned Way. We hebben hier twee uh, nieuwe gasten. Dat is uh, Harry Hobo en hij is voorzitter van de Stichting Natuurbelangen Waterlijn. Waterlijnen. Ja, Welkom goed. Harry. Dankjewel. Leuk dat je hier uh, wilde komen. En uh, Bram van Lieren en hij is lijsttrekker van de Provinciale Dierenpartij. Goedemorgen. Welkom uh, Bram. Nou, We gaan uh, het hebben over het uh, faunabeheer van de damherten. Jaap Bond, die is hier net uh, geweest, die hebben jullie ook gezien. Je um, heeft een heel mooi plan uh, gemaakt. hij uh, nou ja, uh, <laughs> vond het niet zo'n plan. <laughs> ik, zie, ik zie Bram nu een beetje bezorg kijken. <laughs> bezorg kijken. Terecht. Uh, daarom hebben jullie natuurlijk ook uitgenodigd om eens een keer een ander bericht te horen. Nou, heel kort uh, kwam het erop neer bij uh, Jaap Bond, maar dat kunnen jullie misschien beter vertellen dan ik. Dat is dat uh, het recht op afschieten gaat ontstaan. En dan liefst buiten de Amsterdamse waterlijnduinen. En er zijn ook nog plannen voor uh, hoge hekken, uh, verkeersmaatregelen, nou, dat soort dingen. Steriliseren zat er niet in, want dat was, uh, dat was bijna niet te doen, uh, is het verhaal. Uh, maar natuurlijk vinden we het ook leuk om eens een keer het andere, de andere kant te horen. Nou, wie wil? Uh, zal ik anders bij jou beginnen? Uh, Harry, ja, dat jij okay. even uh, vanuit de stichting dat even ja. vertelt. En dan kun jij vanuit de politieke partij dit vervolgens aanvullen. Oké, okay. nou ja, goed, de Partij voor de Dieren heeft natuurlijk heel veel over te zeggen. Dat is een belangrijk onderwerp voor hun. Maar voor ons natuurlijk ook. Um, het rapport vinden wij uh, matig, tot slecht. We krijgen de indruk dat het heel erg richting afschieten alleen maar gaat. Terwijl het rapport ook duidelijk aangeeft dat uh, maatregelsbeheerder, zoals hogere hekken, dat is nog lang niet klaar. Dat, dat had eigenlijk al lang af moeten zijn. En de hekken die er staan zijn soms uh, te laag, dan ja. wel zodanig dat het er een overheen kunnen springen. Het is aangetoond dat juist als je hek hebt dat je dat uh, verkeersoverlast ontzettend zou te kunnen tegengaan. Ook voor Zandvoort en Aardhout en Bentveld. Het is dus heel raar dat je provincie al heel snel naar inzet op afschieten. Nou, Als je het hebt over anticonceptie, wat je net over hebt, contraceptie wordt ook wel genoemd. Er is onlangs een rapport bij Alterra verschenen. Een uitgehaald waarin wordt ingegaan op dat het hele goede mogelijkheid biedt bij grote populaties. Daar is onderzoek naar gedaan, maar in de praktijkgevallen. En het blijkt goed te werken. In het verleden is het natuurlijk veel hijzop geweest, vooral omdat het in het milieu terecht kan komen. Maar men heeft nu andere stoffen die toch eigenlijk anders werken en het milieu niet belasten. En men ja. ziet daar eens goede mogelijkheden. En dat rapport ha, is meegenomen. Harry, even bij interruptie. Uh, als je er een hek om zet en ja. ze kunnen er niet meer uit, maar je vermindert de populatie niet, krijg je niet Oostvaarders Plassen. Uh, situaties, uh, ellendige nou, situaties. Daar kan denk ik uh, brandbeet op ingaan. Nou, daar wil ik graag op ingaan, want dat is inderdaad een schrikbeeld natuurlijk. Wat, ja, uh, wat we, absoluut we hebben allemaal niet, die, beelden niet, gezien, we he? hebben die beelden gezien. Nou, dan ben ik niet helemaal blij met die beelden, dat zult u begrijpen. Die uh, geven niet echt een, een eerlijk beeld van wat er in de Oostvaardersplassen gebeurt. Uh, echt vrijwel alle dieren, en het zijn er te weinig, dat geef ik toe. Er worden heel veel dieren die gaan, uh, die gaan daar dood. Dat gebeurt overal in de natuur. En wat in de Oostvaardersplassen hoort te gebeuren is dat eigenlijk de dieren voordat ze echt liggen te kreperen al een genadeschot krijgen. Een buitenazie als het ware. En dat, daar is echt te weinig uh, mankracht voor beschikbaar geweest in de Oostvaardersplassen. En dat heeft tot die beelden geleid. Dus in feite, je, af... in feite ben je wel voor afschieten, maar pas op het moment dat de dieren bijna te zwak zijn om nog te staan. Exact. Wat, wat okay. wij willen is dat dieren die geen kans meer hebben, dat die geen leidensweg meer krijgen die nergens okay. goed meer voor is. Maar wat we niet willen, en dat is waar dit faunabeheerplan op neerkomt, is dat je straks dieren gaat doodschieten om te voorkomen dat ze ooit honger gaan krijgen of dat hun kinderen honger gaan krijgen. Dat is natuurlijk veel te vroeg. Waar het faunabeheerplan terecht op wijst is dat er aanrijdingen zijn in de omgeving en dat er schade is bij uh, agrariërs. Daar geen discussie over. Uh -huh. Daar moet iets voor gedaan worden. En de provincie heeft eigenlijk als doel gezet geen aanrijdingen meer, geen schade meer. Dat is behoorlijk ambitieus. O, onderschrijf jij die uh, doelstelling? Ik, ik... Ja, eigenlijk wel. Okay. Eigenlijk wel. Uh, dat, dat, dat moet gewoon gebeuren. En daarom vind ik het zo jammer dat men kiest meteen voor afschot. Omdat hmm. dat niet het beste middel is. Hmm. En dat is al in de praktijk bewezen en in theorie is het heel simpel te snappen. Als je namelijk een echt goed afsluitend hek neerzet om dat hele gebied... dan kunnen de dieren er niet uit. En dan kunnen ze dus onmogelijk ja. schade buiten dat gebied ja. aanrichten. Maar Bram, ik heb daar toch een puntje mee. Want... Uh... Je zegt van terecht, als we dus een hek maken, volledig rond de Amsterdamse waterlijnduin, dan is het probleem over. Maar in mijn visie, wat ik zo hoor, dan zal de hek er nooit komen. Want, nou, nou er mee. moeten altijd uitslaatplekken zijn. En er moet, er moet, want het mag nooit een gesloten gebied zijn. Nou ja. Want dan krijg je een heel andere financiële structuur en dat nou, wil de Amsterdamse gemeenteraad nou, niet. Woord. Dus die zullen altijd strijden, ook al is het maar op het strand. Absoluut. Ja. Mag, wat is nou, De, de wat is visie van mening? de Partij voor de Dieren op, op dat punt is dat wij eigenlijk vinden dat de Amsterdamse waterleiding alleen afsluiten, dat zou inderdaad zonde zijn van de prachtige natuur die in de hele omgeving is. Uh, ten zuiden van de Amsterdamse waterleiding, en met name aan, uh, aan, aan de oost- en westkant, daar kun je rustig wat afsluiten. Maar zeker naar het noorden toe zou zonde zijn. Dus waar wij voor pleiten is een hekkenplan wat, uitbreiden. Wat bedoel je met het noorden? Park zuid kermerland erbij. Bedoel je het noorden niet afsluiten? Want dat is nee. Chantfort? Nee, nee, nee. Het ecoduct. Ja, moet natuurlijk ja, we het ecoduct ja? Ja. Maar die dieren moeten wel via de ecoducten dus naar het Ja. Zuid-Kellemann ja, moet komen. Ja. Praat... Het grote voordeel daarvan is dat je een veel groter gebied krijgt. Waardoor ja. dan... die dieren dus echt vrij kunnen migreren. En dat soort Oostvaardersplassen-achtige toestanden, dat zal dan veel minder voorkomen. Sowieso zal dat ja. trouwens in dit gebied ja. veel minder snel voorkomen. Omdat de voedselbeschikbaarheid heel anders is dan in Oostvaardersplassen. Dat is een heel rijk voedselgebied in de zomer. En er is in de winter helemaal niks. Dus daar is het verschil tussen voedsel aanbod heel groot. Dat is hier veel minder. Dus wij verwachten dat sowieso dat soort uh, tafereels in de Oostvastplassen hier sowieso niet zullen voorkomen. En Harry, ja. wat vind jij ervan? Nou, uh, wat we zegt klopt. Kijk, als je die ecoducten zou maken, en dan praat ik over misschien wel twintig jaar verder, als ze alle drie klaar zijn, hè, die drie ecoducten, uh, dan heb je 7000 hectare en dan heb je geen gehouden dieren meer als je een hectare omheen zet. Want die 5000 hectare is een, een grens waarbij het gehouden dieren zijn. Nou, dat wil men natuurlijk niet. Maar je zou nu ook een beslissing kunnen nemen. Ik zet overal hekken. Behalve aan de zeekant. Nou, dan zullen al dieren misschien toch de strand optrekken. Daar kan je best wat aan doen. Die kan je wegvangen. Als je de hekken klaar wat, hebt. Wat bedoel je met wegvangen? Nou goed, als het strand oplopen, een klein aantal, ja? die kan je natuurlijk dan toch opvangen bij de stedelijke gebieden. En zorgen dat ze niet de stad ingaan. Dat zal natuurlijk een klein aantal zijn. Dat is niet een visie van een hangjeugd, Don? Ja, een <laughs> Nee, maar goed, je moet, je moet toe kijken. De, die, die hekken zijn niet voldoende onderzocht. Daar is ook ah. weinig aandacht aan besteed voor de afgelopen jaren. Dat is doodzonde. En dat is dé oplossing eigenlijk, ook voor Zandvoort. Uh, dat moet niet ontschatten. Daarnaast wil ik een belangrijke opmerking maken. Dat is die ecoducten. Die zijn natuurlijk. Um, Heel belangrijk voor de natuur. Maar er komt ook nog fiets wat overheen zoals jullie weten. Ja. En daar is onder andere een motie aangenomen vorig jaar. In de provincie. Dan weet ervan. Uh, Waar staat dat het uh, provincie alleen geld geeft voor het ecoduct. Uh, als de damherten aan beide kanten gelijkwaardig worden beheerd. Nou, dat betekent dus dat je kan zeggen. In het noorden wordt nu afschot toegeplaatst. In het zuiden niet. We schieten in beide gevallen niet af. Nou dat zou dan waarschijnlijk wel voorstaan. Dat is een heel goed plan. Daar wordt helemaal niet op ingegaan. Er wordt alleen ingegaan op het aan beide kanten wel afschieten. Nou, dat betekent dus ah. dat PWN en de Raad van Amsterdam eigenlijk om te ja. gaan praten om een één beleid te voeren. Nou en, en het zou natuurlijk leuk zijn als je nu zegt, van, nou, we hebben nou al zoveel gedaan die laatste 10, 15 jaar in die damherten in de AWD, daadlengduinen. Ga nou ook door het Nationaal Park. Kijk nou eens hoe leuk het is, hoe goed het voor de natuur het is, hoeveel mensen dat trekt naar die gebieden. Dat is heel positief. Zeker met minder geld in de provincie moet je zo mensen trekken, denk ik. En moet die damhertenpopulatie juist koesteren. En juist de problemen moet je tegengaan, onder andere hekken. Die maatregelen worden ook genoemd. Daarnaast zou je ook kunnen gaan nadenken, een goed onderzoek doen over anticonceptie op de manier zo schreef het alter rapport van. Mag ik daar wat over zeggen? Ja. Wat ik begrijp is dat het heel moeilijk is... om wilde dieren te, uh, anticonceptie toe te passen. Ja. Omdat je niet weet wie je al gehad hebt en wie niet. Ja, die, dat, dat, dat is bekend. Er is onderzoek aan, naar praktische gevallen in het buitenland door Altera, dus onlangs. En daar blijkt dat ze dieren dan met darts kunnen uh, beschieten, dat ze dus die, dat speel uh, binnenkrijgen. Ja. En daarnaast kunnen ze dan merken, uh, dan weten ze welke ze gehad hebben. Maar dat bleek toch eigenlijk... Als dus je, een... je gaat met een soort paintball ja, bij klopt. Een, een vlekje... En, ja, klopt. Ja, is een methode. Er zijn verschillende onderzocht. Eén werkt beter dan de ander, dat was ook onderzoek. Maar als je een deel van de populatie zou doen, zo'n 50%, dan heb je een aanzienlijke reductie dan wel een stabilisatie. Maar dat, het is maar... Een, een voorstel, want waar is het vraag is of dat natuurlijk moet. Of je die kant op wil, want mm. wat ook zegt... je kan zijn populatie ook laten gaan... en dan krijg je natuurlijke dynamiek. En misschien zit je al richting een stabilisatie binnen een paar jaar. Dus het ja. is doodzonde om nu te gaan afschieten... terwijl je de kans hebt om juist om verder onderzoek te doen. Dus daar geloven jullie ook echt in, in die stabilisatie. Is dat ook, uh, ja. is dat ook uh, in andere gebieden ook al bekend... dat dat met damherten zo, uh, zo gaat gebeuren? Of is dit wereldwijd bijna een... Er, er is één gebied in Duitsland waar het uh, waar wel op... maar dat was een veel schraler gebied nog dan ja. dit. Het is wat dat betreft ook uh, echt uniek... Wat, wat Amsterdam gedurfd heeft uh, in dit gebied. Om dus inderdaad uh, te ja. kijken van... Nou ja, als uniek. we nou niet gaan beheren. Het is echt uniek. Men heeft het overigens al jaren eerder bij de reën gedaan... hè? En toen, daar is dus een, in, inderdaad, in het Amsterdamse waterlijn Duinen? In het Amsterdamse waterlijn Duinen. Nou, dat is gelukt, want die zijn er nog maar 50 over. En in uh, PWN is dus nu inderdaad ook gestopt met het beheren van, uh, van de reeën, Want die zeggen ja, inderdaad, dat zijn territoriale dieren. Die, uh, ja, dat, dat levert eigenlijk verder geen enkel probleem op. Dus we stoppen nee. met beheren, want ja. dat is nergens voor nodig. Ja. Ik heb nog één vraagje over damherten, dat houdt me steeds bezig. Hoe zijn die beesten in Godsam hier uh, terecht gekomen? Ooit, ooit uitgezet is het verhaal, een uh, aantal, vijf stuks of zo. Ontsnapt, ja? uitgezet. On, ontsnapt, ja, wat is, is het uitgezet of ontsnapt? Ja, ja, het, uh... het zijn natuurlijk geen exoten, ze horen je het natuurlijk ook wel thuis eigenlijk, als je uh -huh. verder terug gaat in de tijd. Uh, maar ze zijn waarschijnlijk uitgezet. Maar goed, dat... dat Moet dat, je wel, dat... wel heel ver weg terug gaan hoor, Harry, want het was lang. Nou, uh, ja, nou, ze zijn broek. toen nog, nou ja, ze zijn al heel lang in Nederland, maar misschien niet in de duinen. Maar, nee. Uh, maar op zich, die wezen nooit uitgezet en uh, zijn toen vermeerderd. En dat uh, gaat blijkbaar ja. heel goed. En wanneer zijn ze uitgezet? Wanneer spreken we uh, ongeveer? Nou, ik dacht dat de eerste vallen van de 95 zijn. 90 die worden geloof ik. Nee, ja, 1990. 1990? Eerder alweer. Eerder alweer. Ja, ja, ja. Een paar decennia. Heel klein begonnen Terug. Ja, een paar decennia. Heel langzaam die stijging. Jij wil ja. nog iets zeggen? Jazeker, want uh, er zijn gelukkig heel veel mensen in, uh, ook in de omgeving van Zandvoort die helemaal niet blij zijn met het afschot. Omdat ze toch genieten van die prachtige dierenomgeving. Ja. De Partij voor de Dieren wil ook die mensen de gelegenheid geven om hun uh, stem te laten horen. 27 februari, volgende week zondag, verzamelen bij Wok Palace. Om half tien, we gaan om tien uur eigenlijk, begint het echte programma, gaat de Partij voor de Dieren organiseert een protestwandeling tegen het afschot. Okay. Dus ik wil nee, iedereen, alle luisteraars, van harte uitnodigen om, uh, om daar mee te komen protesteren. Esther Auwehand, Kamerlid van de Partij voor de Dieren, zal daarbij aanwezig zijn. En de lijsttrekkers voor uh, de Provinciale Staten van Noord en Zuid-Holland. Het wordt georganiseerd door werkgroep nee, got, uh, oh, okay, de, wer de werkgroep Amsterdam. Oh, oké, de werkgroep Amsterdam. Richard, van, uh, ja. ik kijk naar de klok. Uh, nou, even samenvatten. Heren, heel erg bedankt voor het komst. Uh, wilt u uh, actie voeren, dan kunt u op 27 februari om 10 uur naar Rock Palace. En er is een landelijke, uh, de dame ik even kwijt. Die, uh, Esther Ouwehand. Esther Ouwehand, ja. nummer 2 tegenwoordig, hè, nog steeds nou ja. op de lijst. Uh, dus wilt u daar wat aan doen, komt u daar naartoe. Heren, ontzettend uh, bedankt voor okay. uw uh, visie. Ja. Dank voor en door. wij komen langzaam in de stemming. Ja. In de mood, Glenn Miller. Ah, nou, een leuke intro, in de moed. Ik begin helemaal in de moed te komen. Ja, dus deze ja. leuke gasten. Donder. Dieren en politiek. Ja, en uh, hoe is het bevallen, de, herten, de hertenprogramma voor jou? <laughs> nou ja, prima, maar ik vind. Uh, er liggen nu beslissingen die eerst genomen worden. En, en die we hebben we weinig zin op dit ja. moment eigenlijk. Je kunt je voor en tegen geven, heel terecht. En het is ook duidelijk waar partijen staan. Maar ja, nu moeten we toch even wachten tot de beslissing. Ja, ik heb ook wel het gevoel dat de, de, de, de bevolking, de Zandvoortse bevolking, de rest van de bevolking nog ook wel een grote stem gaat krijgen in dit uh, geheel. Ja. Heb het nou, ik denk dat de meeste Zandvoorters het geweldig vinden dat die beesten er lopen. Ja. Maar ja, het beheer moet er zijn. Dus. Ja, ja. In, in wat voor vorm dan ook. Het moet een keer gaan gebeuren. Ik zou een safari bus gaan huren en s'avonds <laughs> om 11 uur door Zandvoort rijden. Exact. Nou, dan kun je hele leuke dingen en dan, zien. Uh, of... de, de hoge hekken rond de tuintjes in plaats ja. van de duinen. Ja, ja, ja. ja. Oké, okay. goed, maar ja. dat, is, uh, dat is voorbij. Nou, we hebben een nieuwe uh, gast, Bruno Bouwberg-Wilsum. Uh, bent, u bent van de oudere partij uh, in de provincie. Heel erg uh, welkom. Ja, niet alleen van de provincie, maar ook zelfs van Zandvoort. Uh, ja, ook Ik ben ook raadslid, en raadslid hier voor de oudere partij van Zandvoort. Ja. Beide. Dus dus beide. Oh, en dat wil okay. ik ook heel graag blijven doen, want ik zie namelijk een hele mooie aanvulling van die twee dingen. Ja, mooi. Nou ja, we hebben bij Jaap Bond net ook gezien dat dat heel goed zou kunnen. Nou, Provincie ondersteunende taken voor gemeentelijke belangen. Het is in sommige partijen niet te doen gebruikelijk dat dat mogelijk is. Maar de provincie streeft dat wel na. Juist omdat je namelijk die complementaire beleidsbeslissingen zo mooi in de praktijk ziet worden genomen in de provincie. Ja. Want de provincie dat, dat, dat leeft niet zo bij, bij mensen. Het is de meest onbekende, bekende overheid zou je kunnen zeggen... Ja. Als, als tussenlaag, ja. waarbij de, de heer Bond gaf dat ook zo even aan, wat de provincie kan doen. Als de gemeentes er niet uitkomen, er zijn zaken van, van bovengemeentelijk lokaal belang. Nou, dan kan de provincie daar zeg maar, nou juist zorgen voor een, impu, een impuls dat dat bespreekbaar wordt en dat er dan oplossingen komen. Voordat u helemaal, al helemaal in de startblokken staat, wil ik toch nog even onze andere gasten aankondigen. Bram Verlier, die was er net ook al bij. De bedoeling van dit uh, gesprek is dat jullie beiden uh, eerst gaan aantonen van nou wat is, uh, wat is de belang van uh, de oude partij, wat is het belang van de Partij van de Dieren. En misschien ook nog eens een keer de mensen heel erg stimuleren om echt naar die stembus te komen. Je hebt al mooi aftrap gedaan. Bram, wil jij misschien... Uh... We hebben een paar speerpunten. die hadden we net even met ja, zal ik Jaap gaan: Toerisme. Toerisme, bereikbaarheid, economie en zorg. En zorg. Uh, als, als je daar zo de... de, de... Ja, want, ik ik in wil natuurlijk programma. graag in het algemeen zeggen dat de, de, de partij die natuurlijk een unieke partij is. We zijn de enige die niet de mens centraal stelt, maar opkomt voor alles wat leeft. Maar dan is het inderdaad interessant om te kijken van ja, wat betekent dat nou voor de economie in deze omgeving, om maar iets te noemen. Uh, en wat, waar wij voor staan is dat we echt die ecologische hoofdstructuur, het verbinden van natuurgebieden, dat we daarin willen investeren. En dat is, voor de economie is dat heel erg gunstig. Wat, wat we nu merken is dat recreatiebedrijven, die hebben natuurlijk belang bij een prachtige omgeving. Want daar komen de mensen uiteindelijk op af. Want het gaat niet goed met de natuur in Nederland. Die loopt achteruit. We hebben nog maar 15% van de oorspronkelijke biodiversiteit over. Op dit moment is het kabinet daar grof op aan het bezuinigen. Dat betekent dat die kwaliteit alleen maar harder toeneemt. Dat blijkt ook uit het onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving. dat een paar dagen geleden is gepresenteerd. Dus we moeten nu investeren in natuur. En dat is ook goed voor de economie. Dat betekent gewoon eigenlijk dat de recreatieondernemers. Weer kunnen uitbreiden, want nu komen ze toch echt in problemen met de natuurbeschermingsregels. Oké, okay, je zegt van uh, goed voor de natuur is ook goed voor de economie. Absoluut. Uh, mag, mag ik Bruno zeggen? Of, uh... ja, ja, ik zou dat, zou dat zeker doen. We zouden het eigenlijk even moeten afspreken voor het voor. Maar Bruno, um, economie, hoe, hoe kun je ze reageren op dit uh, punt van, uh, van Bram? Nou, het, het is niet alleen een punt van Bram, denk ik, maar het is, het is een heel belangrijk punt dat uh, toerisme, in, met name Noord-Holland, uh, uh, wordt gediend met ook een goed uh, natuur, uh, natuurbeleid. Omdat uh, we hebben hier in Noord-Holland, waar vind je dat overigens? Grote steden en met een uh, steenwoord op afstand sta je, sta je in de natuur. En dat schetst meteen ook de problematiek. Ja, prachtig, dat is heel mooi. Ja. Maar dat schetst ook meteen de problematiek. Want de druk om dan toch nog net een uitzondering te maken hier en een uitzondering daar. Ja, ja dat is, die is natuurlijk groot. En daar moet je dan stevig van in je schoenen staan. En daarom is het ook goed dat er een, een schep. Uh, en, ook, en, en ook is het ook heel goed dat er een provincie is. Die met name op die groei van allerlei bedrijventerreinen. Uh, dat je daar gewoon kunt coördineren. Namelijk dat er niet meer wordt aangelegd dan strikt genomen nodig is. En dat je dat ook doet op de plekken waar het kan. En dat je ervoor waakt op het moment dat er inderdaad gemeenten zijn die plannen hebben waarin men eigenlijk waarmee geen kan mee op kan. Dat als daar dan moet worden besloten, dan moeten we dat maar toestaan dat er dan ook een goede compensatie voor in de, voor in de plaats komt. Maar het is natuurlijk helder, dat, en Zandvoort is daar overigens ook een heel goed voorbeeld van. Wij, wij, wij, wij bestaan eigenlijk in Zandvoort voor een heel belangrijk deel voor de ons omringende natuur. En dat zouden we naar mijn smaak ook nog veel meer moeten uitbuiten. En dat kan ook in provinciaal verband nog veel meer gebeuren. Dat het belang wordt ingezien van wat toerisme ons allemaal hier in de provincie Noord-Holland brengt. Ga, ga daar eens op door, Bruno, want het uh, tweede puntje is naar toerisme. Wat uh, kun je daar uh, jouw standpunt uh, over nou, vertellen? Het is helder met, met steden als, als uh, Amsterdam, uh, Alkmaar, uh, Monnikendam, de IJsselmeersteden. Uh, horen niet te vergeten. We hebben de Rijpen, we hebben, we hebben tal van historische plaatsen in onze provincie. die uitermate uh, aantrekkelijk zijn voor toerisme. Je gaat naar Amsterdam, kijk, uh, kijk op het Damrak en je ziet daar elke ochtend bussen vertrekken. met allemaal tours die in de, de, de, de provincie ingaan. Nou, dat is natuurlijk, ja, meer hoef je niet te vertellen. Dat stekent het belang van toerisme voor onze provincie. En dat moet je dan ook faciliteren. En is het leuk, en dat gaf Bram ook al aan, dat in feite die belangen van toerisme hand in hand gaan met natuurbelangen. Want ja, die, die, die bepalen voor een belangrijk deel de aantrekkelijkheid van, de, van onze provincie. En Bram, wat vind, jou, wat vind jij van toerisme? Nou ja, ik vind dat we op dit moment in deze omgeving wat kansen laten liggen. We hebben het net gehad over het faunabeheer van Damhert. ...dierenbescherming heeft berekend dat er 5 miljoen per jaar aan verdiend kan worden. Zichtbaarheid van wild, dat is al eerder in de Veluwe aangetoond. Dat blijkt dat er 100 miljoen toegevoegde economische waarde is... Ja. ...voor het zien van in het wild leven dieren. Gewoon het feit dat je die dieren goed kan zien. En ja, als je ergens goed damherten in het wild kan zien, dan is het hier in ik, deze omgeving... Ik zou je vertellen, dus... ik, ik, ik wandel denk ik twee keer zo vaak in de Amsterdamse Waterlijnduinen... ...puur omdat die herten daar zijn. Ja, en dat geldt dus voor veel meer mensen. Ook mensen die niet in de omgeving wonen, maar die juist uit uh, ja, het andere delen van het land, misschien uit het buitenland komen, die hier ja. komen kijken. Ja, dat is een, een, het is een zelfs behoofd. Europees misschien wel een unicum, hè? Dat is ja. het zeker, ja. ja. Dus dat, dat kun je beter vermarkten. Ik kwam net toen ik hier naar de studio kwam, uh, een groot bord van uh, Welkom in Zandvoort. En dan zag ik prachtige foto's van inderdaad die damherten. Ja. Ja, dat springt er meteen uit en dat is iets wat mensen mooi vinden. En waar je dus ook gewoon geld aan kunt verdienen. God voor de economie, dus. Zullen we eens naar het de derde punt? Uh, bereikbaarheid? Ja, bereikbaarheid. Uh, Bruno. <coughs> Als oude rot in de, de gemeenteraad uh, heb je er al heel wat mee te maken gehad. Ja, misschien even uitleggen, Bruno, zowel gemeenteraadslid als. Uh, ja, nou, in antwoord is hij als heel erg bekend. Hè? Want ik ja. ben tot nu toe een eenvoudig uh, duo-lid. Dat is bij ons zelfs buitengewoon commissielid, zal ik ja. maar zeggen. Okay, ja. Bruno, uh, ik noemde het net even bij uh, Ja, Bond ook al. Gemeente Bloemendaal uh, is voor het eerst. Is daar een beetje een doorbraak. Dat ze heel serieus gaan denken aan een verbinding. tussen uh, via Bloemendaal. Uh, naar Zandvoort toe. Er is, uh, er is uh, uh, en dat is leuk dat jullie dat aan mij vragen, uh, min of meer op initiatief van Fred Kroonsberg en ondergetekende in uh, de vorige raadsperiode een initiatief uh, uh, naar voren gekomen, waarin ook de gemeente ons heeft gesteund om dat te kunnen organiseren, een seminar Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland. Daar is in feite gebleken dat de geesten rijp waren om in regionaal verband stappen te gaan zetten. Waar we in het verleden eigenlijk altijd in een soort padstelling. Want de ene die wilde de overlast van de ander niet en omgekeerd. Nou, dat is nu heel duidelijk, daar is een doorbraak in. Er is dus ook een bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland neergelegd door samenwerkende gemeenten in dat verband. En een van de zaken die daaruit zijn gekomen is het besef. Dat bij Bloemendaal ook manifest is geworden. Dat men zegt, ja, we kunnen die stromen die er zijn niet ontkennen. We willen ze liever niet. Maar laten we ze dan als we er iets mee willen doen, laten we ze dan geleiden. Dan, dan hebben we ze daar waar ze, die, zowel die stromen worden gediend als ons belang. Om zeg maar, verkeer wat we niet in onze gemeente willen hebben. Om dat te kunnen concentreren op plekken waar het kan. Nou, dat is natuurlijk perfect. Want we hebben eigenlijk, gek genoeg, bij geen van onze uh, toevoerwegen naar uh, Zandvoort. Hebben we een goede aantakking op uh, een verder uh, wegennet. En, en, en, dat, en dat tekent ook de problematiek... van onze regio, vind ik. Uh, we hebben geen goede oost-west verbindingen. En op het moment dat je van Amsterdam... naar Zandvoort wil, dan sta je al... ongeveer even na, na halfweg... Uh, sta je, uh, sta je met, met, met fileproblemen. Niet zozeer met die... hele weinige zomerse dagen die we hebben. Maar gewoon alleen op grond van forensen. Het is raar dat je dwars door die stad moet, hè? Nou, precies. Er is geen keuze. En er is ook minder draagvlak. De, de wijken in, in, in Haarlem die vragen de gemeente al heel lang om daar iets aan te doen. En uh, ja, op de een of andere manier wil dat in Haarlem niet, niet goed vlotten. Ja, maar... en, en dan komt de provincie weer in beeld. Ja. En die moet dat eigenlijk constant uh, manifest houden. En uh, ja, hetzelfde overigens in Haarlem speelde ook met de, de Spaarnepassage voor het hoogwaardig openbaar vervoer waar we daar uh, willen hebben. Zouden en het is en... natuurlijk van belang dat je het hoogwaardig openbaar vervoer faciliteert. Want dat maakt dat je namelijk wat meer mensen aan hè, de, de, de, de, de groei van het verkeer kunt onttrekken. Laten we wel wezen, het, het, het autoverkeer groeit nog tot en met 20, 2020 met 20 procent. Ja. Wat is, wat is de oplossing voor de, de Oost-West verbinding voor Zandvoort? Nou ja, ik, ik moet zeggen dat ik, ik kom hier uit de omgeving en ik vond het altijd wel al raar dat de zeeweg eigenlijk een beetje in het niets lijkt te beginnen soms. Dus ja, ja. ik kan me echt wel iets voorstellen bij het versterken van de verbinding naar, naar Haarlem. En wat dus dat, zou daar een oplossing voor kunnen zijn? Nou ja, Ik, ik, vrees, ik vrees, dat is ook door Jaar Bond gezegd in de, de eerdere interview, dat op het moment dat je kijkt naar knelpunten, en dan moet ik ook gewoon eerlijk zijn in de rest van de provincie, dan moet ik nog zien dat die heel erg hoog op de prioriteitenlijst uh, terecht komt nee, ja. uiteindelijk, maar uh, ik, wat ik zeg, ik vind het op zichzelf een logische gedachte. Ja, Weet je wat het is Bram, die, die, die uh, problematiek waar we mee te maken hebben, dit is niet zozeer Zandvoort, maar dat is Haarlem. Nou, en... Er is dus gewoon geen goede afwikkeling uh, rond Haarlem, er is geen ringweg uh, die compleet is, en uh, die, die ringweg houdt inderdaad ook in het niks op. En die begint inderdaad met de A9 vanuit de Alkmaar. En dat, dat, ja, dat, dat, dat gaat, dat gaat domweg niet goed. Dus met andere woorden, er is rond Haarlem hetzelfde nodig wat we als provincie rond Alkmaar hebben gedaan. Ja. Er moet dus echt een behoorlijk geïnvesteerd worden in die weginfrastructuur... voor het interregionale verkeer... wat niet bestemmingsverkeer is, maar doorgaand verkeer. Okay. Maar dan kun de partij voor de lieder... bij voorkeur voor te investeren... in openbaar vervoer. Okay, ja. Om die boel echt vlot te trekken. En zoveel mogelijk ook openbaar vervoer aantrekkelijker te maken. Om juist mensen te verleiden uit de auto te komen. Want in verband met de milieubelasting... Ja. is dat toch echt ja. wel prioriteit. We, hebben nog, we zijn eigenlijk bijna aan het einde. We nog één zin over de zorg. Misschien Bram, begin jij eens met... wat je wil zeggen kwijt over de zorg? De zorg. De zorg staat aardig onder druk op het ogenblik. De zorg staat zeker onder druk. Um, dat ligt uh, maar heel zeer ten dele aan uh, de provincie. Uh, inderdaad, ja. is daar behoorlijk ja. bezuinigd op uh, vrijwilligerswerk, met name de ondersteuning. Uh, dat hebben wij eigenlijk al uh, behoorlijk... Uh, het, het is minder geworden dankzij de inspanningen van uh, de oppositiepartijen uh, met name. Die hebben daar echt op gewezen dat de oorspronkelijke bezuinigingen eigenlijk veel te ver gingen. Die zijn voor een deel teruggedraaid. Uh, ik zie dat het nog steeds erg, uh, erg veel is, maar met met name het Rijk is toch hier de boosdoener geweest en het huidige kabinet. Ik heb nog een vraag aan Bruno wat dat betreft. Dat is dan een beetje zandvoorts. Uh, Zo'n tien jaar geleden heeft de Rijksoverheid gezegd: extra muraal, oftewel alle ouderen die min of meer voor zichzelf kunnen zorgen, met een beetje steun, een beetje hulp, uh, buiten het bejaardentehuis plaatsen in de wijk. En alleen het bejaardentehuis. echte mensen die zware zorg nodig hebben. Ja. Nou, uh, dat is, uh, dat gaat is... dat nog door? Uh, uh, ja, uh, en uh, daar moeten we ook uh, niet alleen dat het doorgaat. Want uh, we worden ouder hè, met z'n ja, allen. Dus, ja, ja. En we willen ook graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven. En dit is ook in het belang van het betaalbaar houden van de zorg overigens ook. Dus hier snijdt het meest aan twee kanten. Hè. Op het moment dat je zeg maar, faciliteert dat ouderen lang hè, in de woning, leeftijdbestendige woningen... of nultrede woningen kunnen blijven wonen. En je richt daar ook je beleid op, je woningbouwprogramma. En dat is een van de belangrijke dingen wat de provincie weer doet. Hè. Die coördineert dat. ...de gemeenten beslissen erover, maar de, de, de provincie heeft het overview... ...die kan dat co ja. Co coördineren. Ja, dan kun je daarmee heel goed sturen. Dat, eh, en dan breng je namelijk ook iets, eh, gek genoeg... Dan kun je namelijk oudere belangen koppelen aan jongere belangen. Want wat je heel vaak ziet is dat ouderen nog wonen in de woning... die is afgestemd op hun vroegere gezinssituatie. En hij wordt ouder, dan gaat het als een las ervaren. Ja. En dan moet je eigenlijk iets aantrekkelijks kunnen bieden. Een, een, een aantrekkelijke woning die centraal ligt. En dan kun je namelijk dat in beweging brengen. Want die woning komt vrij ja. als je het aantrekkelijk maakt voor ouderen. Ja. En daar kunnen dan starters of jongere gezinnen die kunnen dan erin, uh, ja. wonen. Ja. Helaas gezien, de tijd moet het hier gaan afsluiten. Richard, het eerste uur ja, heel jammer. van de morgen. Beide heren, bedankt voor jullie toelichting en visie op datgene wat op provinciaal niveau kan gebeuren. Graag gedaan. En misschien leuk om te vermelden. Blijf luisteren, want na het nieuws hebben we de burgemeester met belangrijke mededelingen. Ja, een beetje muziek nog. Tot ziens Iets we dat, wat dan. we hopen dat niet gebeurt. Raindrops keep falling on my head. Raindrops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 Herman Vriend met het NOS Journaal. In Libië hebben elitetroepen een tentenkamp van antiregeringsbetogers aangevallen. Volgens de demonstranten vuurden de troepen traangasgranaten op hen af. In het kamp in de stad Benghazi waren op het moment van de aanval honderden betogers aanwezig. Het is niet duidelijk of er slachtoffers zijn gevallen. De demonstranten willen dat de Libische leider Gaddafi aftreedt. Die is al 41 jaar aan de macht... Bij protesten tegen het regime zijn volgens mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch de afgelopen dagen zeker 84 mensen omgekomen. Het regime in Libië zei gisteren alle de demonstraties hardhandig de kop in te zullen drukken. Het oude roze papieren rijbewijs moet zo snel mogelijk worden afgeschaft, omdat er veel te gemakkelijk fraude mee kan worden gepleegd. Daarvoor pleiten de korpsen in Midden-Nederland, Utrecht, Gooi- en Vechtstreek en Flevoland. De afgelopen jaren zijn 350 zaken aan het licht gekomen.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 Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat Service. Deze het adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken.